Die ook het eerste raam met het NOS-journaal. De PvdA-top is bij elkaar gekomen. Naar verluid wordt gepraat over de positie van staatssecretaris Mansveld. Die kreeg harde kritiek van de Vira-enquêtecommissie. Ze zou de Kamer onjuist hebben geïnformeerd, net als haar voorgangers. Volgens de commissie heeft oud-minister Eurlings de Tweede Kamer zelfs misleid. door cijfers bewust te rooskleurig voor te spiegelen. PvdA-Kamerlid Hoogland concludeert dat bij de Vira bijna alles misging wat mis kon gaan. De SP vindt het hele vera project één groot fiasco. En volgens GroenLinks hebben opeenvolgende bewindspersonen... en topmensen van de NS en de KLM maar wat aangeklungeld. De vera treinen hadden veel gebreken... en moesten al na een paar maanden van het spoor worden gehaald. De moeder van twee baby's die dood werden gevonden in Herugewaard is aangehouden. Het is een vrouw van 31 uit Alkmaar. Haar DNA komt overeen met dat van de gevonden kindjes... En daarmee is nu ook duidelijk geworden dat de baby's familie waren van elkaar. Of het jongens of meisjes waren is niet bekendgemaakt. De eerste baby werd drie weken geleden gevonden in een huis. Bij het onderzoek werd daar bijna twee weken later ook het tweede lichaam gevonden. De bewoners van het huis zijn geen familie van de baby's. De gemeente Haaksbergen had geen vergunning mogen afgeven voor het monster evenement. Waarbij vorig jaar drie mensen om het leven kwamen. Volgens de rechtbank heeft de gemeente nooit onderzocht wat de risico's waren. De stichting die het evenement organiseerde had niet vooraf verteld hoe de stunt eruit zou zien. En de gemeente heeft daar ook niet naar gevraagd. En met het oog op de veiligheid van het publiek had de gemeente een risico-inschatting moeten maken, zegt de rechter. Het weer in het noorden blijft het de komende uren nevelig. In de rest van het land is het bewolkt en hier en daar kan het licht regenen.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 Want uh, er, is, er was om drie uur een extra journaal uh, werd er uitgezonden en ook op internet kon, kun je lezen bij nos.nl dat uh, om kwart over drie dus dat is zometeen een verklaring komt van staatssecretaris Mootveld. en dus het gaat op internet staat ook al dat ze dus gaat aftreden. Dat allemaal naar aanleiding van het, ja. uh, het uh, rapport over de Vira-affaire. Dus de staatssecretaris gaat weg. En dat is ook uh, kwart voor drie, want om vier uur zou zij namelijk een debat moeten voeren... met de Tweede Kamer over de begroting van haar departement. En dat gaat dus niet door. Volgens ingewijden en volgens nos.nl. Dus wat ze met dit nieuws ja, deden... ik heb het hier ook voor moest staan. Ja, ja. Ja. Kwart over uh, drie... Nee. Uh, komt, uh, komt er een persconferentie waarin ze haar besluit toelicht? Zo dus. is dat. Dus, ja. wederom een staatssecretaris. Uh, Venito, het zijn er nog wat in dit kabinet, hè? Nou... Een uh, minister, uh, staat, nog een staatssecretaris, nog een staatssecretaris. Gaat goed. Maar ja, je hoort het vanmiddag al, hè. We hebben het vanmiddag al gezegd. Uh, er zit veel paardenvlees in hamburgers en in de balletjes van Ikea. En in de regering zit er veel ezelvlees. Zo is het. Precies, ik vond het wel leuk, trouwens. Ja. Goed, hey, we gaan gauw door. Want uh, ik, ben nie, ik heb mijn doel niet gehaald. En ik denk nee. dat we het überhaupt niet zo halen zullen. Als we te veel blijven kletsen. Dus dat gaan we ja. niet doen. We um, door. Voordat we aan de top 3 beginnen. nog even het laatste nummer van Kan 3 van de River. Stolen Car heet dat liedje. En dat gaan we nu horen. Als alles mee zit. Als de plaat draait. Begint gaat dat ook weer uit, dus uh, nou oké. Okay. Bruce Springsteen en A Stolen Car heten het uh, nummer, het laatste nummer van kant 3. Intussen ligt kant 2 al klaar en dan draai ik ook zo meteen kant 4 om. Maar we gaan eerst even terug of we gaan eerst even de top 3 doen van de vinyl 50. Dus ja. als u van ons gewend bent, maar zo loop ik weer een beetje gelijk met die LP's. Ja, <laughs> dus dat is wel staan. makkelijk, ja. Goed, um, nou snel door naar de nummer drie van de video 50. En dat zijn ja, de Common uh, Limits. Van, ja, ja, van twee naar drie gezakt deze week. Uh, maar nog steeds in de top drie. De goed. Common Limits met een uh, album The Common Limits 2. 3. Jawel. En uh, van dit uh, vind ik persoonlijk leuk album gaan we luisteren naar Proud. Heartache, where can I go to mend my mistakes? Oh my God, what are we fighting for? A house made of stone on the floor of sand that swallows you up like you don't stand a chance could architects so wrong to be so sure Cause you set fires and the heart survives To soothe the sadness, where I'm the king of all this madness, reality turned into fairy tale. Where forgiveness falls right from the sky, where bitterness won't waste our time, where love and good intentions never. Ja. <laughs> Oké. <Okay. laughs> Ik ben aan de beurt. Uh, ja. ja, dat waren de common limits. En we gaan gauw door naar de nummer twee. Vorige week nog op één. Uh, editors. Met een album In Dreams. En van dat album gaan we luisteren. The Law. Dat was uh, editors met het nummer The Law van het album in A Dream. En uh, we gaan uh, snel door naar de nummer 1. En dat is. Uh, Pauw! Jeroen? <laughs> Pauw! Uh, ja? Oh. Uh, nou, ze waren. Uh, ze zijn uh, onder andere bij de, uh, de Draait door geweest. En uh, hebben een uh, album uitgebracht, een uh, debuut EP, moet ik zeggen, uh, onder de naam Macrocosm en uh, Microcosm. En uh, daarvan gaan wij luisteren. Memories. Dat heette. Memories. Okay. En uh, staat. Ja, in de, je zei het al, op nummer 1. En dat was ook direct de hoogste nieuwe binnenkoper. Hoe is dat mogelijk? Ja. Dat vraag ik me ook af. Goed, en dan weer terug naar de echte muziek. Bruce Springsteen, Hungry Hearts. Voor uh, Bruce Springsteen in Amerika was dit. Al wel lid zo ervoor, maar niet in de top 10 schijnt het. Tenminste, dat las ik net. Dus dit was de eerste Hungry Hearts van het album The River. En uh, omdat er uh, bij de nieuwe binnenkomers niet echt veel interessants meer is, nog eentje zo te zien, uh, gaan we nog gewoon maar even door met Bruce. En dan gaan we. Uh, want ze hebben nog aardig wat te draaien, we moeten nog twee hele kanten uh, weg zien te krijgen. Dus uh, we gaan gauw door. Bruce Springsteen for the fence. This heet Ramrod. Dan hoor zo'n album, het is helemaal lekker. Maar of het helemaal gaat rennen, dat weet ik niet hoor. Maar uh, we doen in ieder geval ons uiterste best. Dit heet uh, Ramrod. En het volgende nummer wat we van dit album gaan draaien... dat heet Out in the Street. En u luistert nog steeds naar de vernieuwjaren En we behandelen vandaag als classic album het album The River... van Bruce Springsteen uit 1980. 35 jaar oud intussen. De, de, de, de energie spat hier gewoon vanaf. Het is zo lekker. Daar krijg je gewoon energie van door te luisteren. Kan je ook niet bij stil blijven zitten en zo? Heerlijke muziek, Bruce Springsteen. En dat, doen we, dat heet Out in the Street, maar dat had u al begrepen. En daar moet je een prijs voor betalen. En uh, daar hebben we het nu weer over. The Price to Pay. En hierna nou gaan we de laatste nieuwe binnenkamer in de uh, Vinyl 50 doen. En uh, dan voor de rest alleen nog maar Bruce, hoor. is ja, dus nog één leuke. En voor de rest... Uh, oei! Yeah. to pay um het allemaal van het album The River. We doen er even iets anders tussendoor. We halen het toch niet, denk ik. <laughs> dus helaas. Maar nee. nee, nou ja, goed. We, we kijken wel. <laughs> ja. uh, in ieder geval, uh, uh, wat wou ik zeggen? Ja, even gaan we even gaan nog een nieuwe, de laatste nieuwe binnenkomer. De, de op één hoogste. De op één hoogste. Op nummer acht. Ja. Uh, een uh, heruitgave van uh, Buena Vista Social Club. Uh, van bandleider en mu muzikant Juan de Marcos González. Okay. En uh, in samenwerking met uh, bij de liefhebbers bekende gitarist Ry Cooder Met uh, een uh, hele band van uh, traditionele Cubaanse muzikanten. En van het gelijknamige album gaan we luisteren naar 20 años, oftewel 20 jaar. Si no no dat je de aarde. Als je niet meer wil, het liefde dat je hebt gedaan, ik zal je niet meer de Als je niet meer wil, het liefde dat Jena. Nou, lekker toch? Ja. Oké, okay, we gaan. maar even wat ja. uh, warme wat, klanken. Tropische klanken ertussen door. Zo is dat. from you. Crash on you. Van uh, de heer Springsteen, dus. Nee, die heb ik nog niet. Wacht even. Zo, zo. Maar even zo. Uh, ja, helaas gaan we het niet halen, denk ik. Alles. Want ik moet nog vijf nummers draaien geloof ik. Maar dat gaat niet lukken in 10 uh, minuten tijd. Dus uh, we doen nog even deze. En dan pakken we zo meteen het titelsong van het album. Maar dit is wel heel mooi, prachtig. En drive all night, I Yeah, I wish God would send me the word. Send me something I'm afraid Lying. And they're waiting for us down in the street And tonight is calling and Don't van de Dalman, the river. So don't cry. Don't Goed, dat was hem. Eh, nou, maar goed. En we gaan eh, laatste nummer doen van deze plaat. Ja, blijf Janke, kom. nummer wat we helaas kunnen draaien van dit prachtige album van Bruce Springsteen. uit 1980 is natuurlijk de titelsong. We hebben er drie niet kunnen draaien, maar misschien doet dat we het nog een andere keer. We hebben het nooit. He? Dat kunnen we altijd nog een keertje bekijken hoe we dat doen. Maar goed, in ieder geval de titelsong, dat prachtige titelsong van dit album, die mag zeker niet ontbreken. Dus dit is de laatste voor vanmiddag. The River.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 voor vandaag. Dank voor het luisteren. Morgen zijn Angela en ik weer voor Zandvoort luncht. Dit waren de vernieuwjaren van deze dag en uh, tot volgende week.